Gaan jullie weer naar Frankrijk? Nee, dit keer blijven we in Nederland. Mm. Ja. Nederland is ook mooi. Oh, zeker. Zes dus op het zo. Goed. Dat wil zeggen, op het ogenblik ben ik met vakantie. Maar... Ik...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 Als je dat leuk vindt tenminste. Ja, natuurlijk. Ja, we zijn gisteren naar Haarlem geweest. Naar het Tijlersmuseum. Daar ben ik nog nooit geweest, maar het was dicht. Op maandag zijn ze dicht. Ja, toen hebben we hebben eerst door Haarlem gelopen. Een glas bier gedronken bij Brinkman... En toen hebben we Klaas opgebeld en in Den Haag Indisch met hem gegeten. Ja, dus met ja. Goed, je moet het groeten hebben. Of, tenminste, goed, als je het mij vraagt, ziet hij het leven niet meer zo zitten. Maar... maar dat is al zo lang als ik hem ken.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 Helpen? Nee! Mama, du sollst nee. toch niet om deinen jongen weinen? Mama, <macht> ons werd dat schicksal weer ons vereinen. Lise? Als je geen hand hebt, dan kan dat gebeuren. Toch? Ik, ik moest een riem hebben. Zeg het nog eens. Een riem. Een riem? Ja. Heb je dat al aan Karel gevraagd? Ja, dat is gezien. Dan zal ik hem dan nog bellen. En anders koop ik hem er even. Ja. Het leven is onvoorstelbaar moeilijk. Het leven is moeilijk. Moe moe oh, hm? moe <laughs> onvoorstelbaar moeilijk. Eh. On een Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ja. Het leven is onvoorstelbaar moeilijk. Eh, eh. Ik ben ja, ik me niet. Nee, dat weet ik. Waarom vind je het moeilijk? Onze man. Hebben een en die vrouwen hier die hier zitten dan, die hebben toch ook geen vrouw? En ik moet me zorgen. Waar maak je dan zorgen over? Over mijn duurje. Over haar huurje. Je lichtje. Dan zou ik me maar geen zorgen over maken. Ja, man. ...is op mijn vertel. <laughs> en over beanderde liefjes en liefjes en... ...en over jou ...naar de zon... Ja, is onwel Over je nichtjes en neefjes zou ik me nou maar zorgen maken. Die gaan op hun beurt ook wel dood, mogen we aannemen. En Karel is wel de laatste waar je je zorgen over hoeft te maken. Ik, ik ben. zes, zeven, vier. Gedeprimeerd.